Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De oproep van PVV naar Griekenland is economische onzin en gevaarlijk. Dat zei bankpresident Wellink in het tv-programma Knevelen van den Brink. Hij reageerde op de PVV-voorman die heeft gezegd dat Griekenland vanwege de financiële problemen uit de euro moet stappen. De bankpresident betitelde Wilders als een valse profeet op economisch terrein. Volgens Wellink zijn in Europa alle economieën, financiële instellingen en markten met elkaar vervlochten. Als je Griekenland niet meer helpt, is dat niet goed voor de Grieken, maar ook niet goed voor ons, zei hij. De problemen los je volgens hem alleen op door onderlinge solidariteit. In een reactie noemde Wilders het commentaar van Wellink naïef, pure bankmakerij en een bankpresident onwaardig. Griekenland voldoet niet aan de verplichtingen, blijven er miljarden in toppen... En ze hebben de boel belazerd. Dat is de waarheid en daar is dus niets profetisch aan, aldus Wilders. De advocaten van Dominique strauss gaan vandaag opnieuw proberen om de IMF-topman op borgtocht vrij te krijgen. Maandag besloot de rechter in New York dat hij moest blijven vastzitten. strauss zou vluchtgevaarlijk zijn. De IMF-topman zit sinds zaterdag gevangen en zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. De advocaten van Stroos-Kaan zouden de rechter een nieuw voorstel hebben gedaan. Een borgsom van 1 miljoen dollar, een huisarrest met een elektronische enkelband. De president van de Nederlandse bank, Nouw Welling, vindt dat er een interim bestuurder moet komen bij het internationale monetaire fonds, nu Stroos-Kaan vastzit. In het tv-programma Knevelen van den Brink noemde hij de president van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, een goede kandidaat. Trichet zwaait binnenkort af bij de ECB. Een aantal medewerkers van drukkerij Enschede in Haarlem is onwel geworden na een lekkage van chemische oplosmiddelen. Onderzocht wordt hoe schadelijk de vrijgekomen stoffen zijn. 17 medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het bedrijf worden onder meer postzegels en bankbiljetten gedrukt. Het weer vannacht bewolkt, vanuit het noordwesten hier en daar regen. Overdag eerst bewolkt en af en toe regen. Smiddags op veel plaatsen zon. Het wordt 15 tot 19 graden.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 I like your mocha me. Già io ritorno in te, io conosco i tuoi restini, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo no tuoi e sarebbe come se. Questo cielo in fiamme ricade me, Come een sfumatore per amore hai mai fatto niente solo per amore hai sfidato il is coming Sarebbe come se tutto questo mare anni passi. You make me strong